1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jugger van den Berg en Jeroen Stomfors. Goedemiddag allemaal. Zometeen het laatste nieuws over het Zweedse autobedrijf Saab. En de hoogste score tot nu toe in de nieuws- en sportquiz is 144 punten. Kandidaat van vandaag komt uit Renswoude en heet Jos Verdam. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Lieselot Thomas. Het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Toen zakte gemiddeld zo'n 5 van de leerlingen, dit jaar is dat 10 Volgens de Stichting Platforms VMBO zijn de strengere eindexamen eisen de oorzaak. Bij deze stichting zijn zo'n 250 VMBO-scholen aangesloten. Dit schooljaar moeten alle leerlingen voldoen aan de eis dat het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal examen voldoende moet zijn. Voorzitter Van Nierop van de stichting vreest dat ook het aantal uitvallers toeneemt. Een aantal leerlingen zullen terugkomen en uh, opnieuw een jaar moeten doen en verliezen dus een jaar. Een aantal leerlingen zal naar het MBO gaan, maar op een ander niveau moeten starten. En ik ben er ook van overtuigd dat er een aantal leerlingen um, uh, vroegtijdig verlaten en ongediplomeerd school zullen verlaten. Iets waar we juist nu heel hard mee bezig waren om dat cijfer naar beneden te brengen. De zwaarste klappen zijn gevallen in de zogeheten beroepsgerichte leerwegen. Deze VMBO-richting is vooral op de praktijk ingesteld. Voor leerlingen in deze richting kwam daar nog eens bij... dat het centraal examen nu zwaarder meetelt bij het eindoordeel. De kust bij Petten en Callandsoog wordt sterker gemaakt. Petten krijgt daardoor een strand en het strand bij Callandsoog wordt breder... heeft staatssecretaris Atsma bekendgemaakt. We willen natuurlijk dat iedereen uh, droge voeten kan houden. Dus dat iedereen ook, elke Nederland, uh, weet dat het in Nederland achter de dijk of achter de duinen veilig is. En wat we doen is uh, uh, met, met, met een uh, grote regelmaat kijken of alles in orde is. Nou, in dit geval uh, waren er dus in totaal tien zwakke schakels in de Noordzeekust. Nou, dit is het laatste grote project wat wordt aangepakt. Eind volgend jaar wordt 20 miljoen kubieke meter zand gestort... De kust bij Petten, waar twee kleine kernreactoren staan... wordt gezien als een van de weinige zwakke plekken... in de Nederlandse kustwering. Er is gekozen voor verbreding van het strand... omdat er makkelijk zand kan worden bij opgespoten... als de zeespiegel verder stijgt. Verhogen van de dijken is lastiger. Volgens Atsma kunnen de duinen bij Petten en Callandseoog... er straks weer 50 jaar tegenaan. De PVV wil een verenigde vergadering houden... over het Europees Noodfonds. De verenigde vergadering is een gezamenlijke bijeenkomst... van Eerste en Tweede Kamer... De PVV wil dat de goedkeuring van het noodfonds wordt uitgesteld... en dat de Verenigde Vergadering daarover een besluit neemt. Het verzoek is ondertekend door elf leden van de PVV uit de Eerste en Tweede Kamer... onder wie partijleider Wilders en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer De Graaf. Volgens de ondertekenaars is dat genoeg om een Verenigde Vergadering te beleggen. Wilders heeft al geprobeerd de goedkeuring van het noodfonds tegen te houden... via een kort geding tegen de staat. Dat verloor hij. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de moord... drie jaar geleden op een restauranteigenaar in Oog. De man van 21 en een vrouw van 23 komen uit Den Helder. In juli 2009 stapten meerdere verdachten het restaurant in Oog binnen... en eisten geld. De eigenaar werd in het kantoortje doodgeschoten... in het bijzijn van zijn twee kleine kinderen. Wat de rol was van de twee verdachten die zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. In april werd ook al een verdachte aangehouden voor de overval. Het wordt een stukje stiller en schoner bij Hoek van Holland... doordat de schepen van Stena Line voortaan gebruik kunnen maken... van een walstroomaansluiting. Zo hebben ze toch stroom zonder dat hun dieselgeneratoren de hele tijd draaien. Dat leidt tot minder vervuiling. Ook het gebrom van de generatoren behoort dan tot het verleden. Er zijn plannen om in de haven van Hoek van Holland... ook aansluitingen te maken voor andere zeeschepen. Op het Vrijheidsplein in de Oekraïnse stad Garkov is het Oranjefeest begonnen. De supportersclub Oranje verwacht zo'n 15.000 Nederlandse fans op het feest. De fans worden vermaakt met muziek. Hoogtepunt van de middag is een optreden van DJ Armin van Buren. Aan begin van de avond lopen de fans in optocht naar het stadion... waar de wedstrijd om kwart voor negen begint. Het is in Garkov zo'n 35 graden... maar de Oekraïnse autoriteiten zorgen voor verkoeling. Er staan waterkanonnen klaar om de feestende massa af en toe nat te sproeien. Duitsland is een stuk minder goed vertegenwoordigd in Garkov. Zo'n 3000 Duitse fans zullen de wedstrijd in het stadion bijwonen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vanmiddag af. Vooral in het zuidoosten een enkele bui. Maximaal rond 16 graden. Morgen flinke zonnige periode en droog. Het wordt 16 graden in het Waddengebied tot lokaal 21 in het zuiden. Na morgen wisselvallig, vooral vrijdag veel regen. Temperatuur ligt dan rond 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hé, wat? Nog energiezuiniger printer dan op een Konica Minolta multifunctional met aalhebel? Ja, die bestaat niet. Echt wel? De nieuwe Konica Minolta multifunctionals. Nu nog groener dankzij lerend energiebeheer en lagere fixeertemperatuur. Kijk op groenerbestaatniet.nl Het zijn nieuwe tijden. Hollen, stilstaan, dan weer doorgaan. Meer werk, meer werknemers. Minder werk, tja... Je moet op alles voorbereid zijn. Inkrimpen als het moet. Uitbreiden als het kan. Ben je er klaar voor? JPC Business wel. Met snelle aanpassingen. Met snelle uitbreiding. Met snelle service. JPC Business. Konica Minolta. Groenerbestaatniet.nl. Ben jij klaar om zaken te doen? JPC Business wel. Met zakelijk internet tot 120 mb.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 Presenteert het hoogtepunt van het seizoen: Wagner's Parsifal in een nieuwe regie van Pierre Audi. Bestel nu de laatste kaarten via dno.nl. Dit is de Radio1 Sportzomer. Volgens de Verenigde Naties is er sprake van een burgeroorlog in Syrië. Zo meteen een gesprek met Syrië-kenner Maarten Zegers. Hier zijn Jurgen van den Berg en Jeroen Stomphorst. We gaan naar Den Haag. De politie daar treft voorbereiding om rellen op het Jonkbloedplein te voorkomen. Na de wedstrijd Nederland-Denemarken afgelopen zaterdag kwam het tot ongeregeldheden op dat plein. Verslaggever Steven Emmens is op dat Jongbloedplein in Den Haag. Steven, wat zie je allemaal? Ja, ik zie blauwe lucht en witte wolken. En uh, het is hier heel gezellig. Gezellige mensen die lekker op een gemakje op het terrasje zitten naast de aanloop. Een uh, broodjeshuis. Consumptiehuis moet ik eigenlijk even uh, netjes en correct zeggen. Uh, het is hier uh, het is een drukke straat. Uh, veel aanloop. Gezellig. Maar uh, ja, als het hier uit de hand loopt na een wedstrijd, dan kan het echt uh, behoorlijk tekeer gaan. U heeft wel eens wat relletjes hier meegemaakt. Ja hoor, want ik woon hier 42 jaar in de wijk. Ik heb hier al zoveel meegemaakt, maar ik begrijp het allemaal niet. Als wij zo gezellig zitten bij de aanloop en het is afgelopen, dan ruimen we op en dan gaan we naar huis. Maar dan begint het hier waarvoor? Dan is het de hele avond gezellig geweest. Maar wat ziet u dan? Wat, wat gebeurt er hier dan? Nou, stenen gooien, naar de politie en, en, en noem maar op. Dan lijkt het hier wel oorlog. Ja, nou, afgelopen zaterdag dreigde het ook in mis te gaan. Uh, Peter van Eyck, u bent uh, eigenaar van dit broodjeshuis. U was al tevreden over hoe ze het oplost, hè? Ja, ik vond het heel erg goed uh, dit keer. Want ze hadden meteen eigenlijk met de dreigementen van wie niet weg is, wordt opgepakt. En dat, toen was het vrij snel afgelopen. Nou ja, ze hebben in ieder geval de buurt afgezet met dranghekken, zodat het verkeer er niet door kon, met, met name. En ze hadden natuurlijk uh, maatregelen getroffen met in die zin van uh, mensen vermijden het plein. Ja, en daardoor liep het niet echt uit de hand, was eigenlijk snel afgelopen. Um, u heeft er eigenlijk weinig nadelen, want het is toch heel vervelend dat het gebeurt. En jullie hebben er ook last van als bewoners van zo'n plein. Maar er, er is weinig agressie naar jullie toe. Hè? Nee, het is, uh, het is echt gericht tegen de politie. Ik noem het kat- en muisspel. Hoe kunnen we de politie weer uh, uitdagen dat die we wat gaan doen? Het is een spel en, en, ja, en, en niet leuk eigenlijk. Nou, de politie heeft uh, allerlei maatregelen genomen voor uh, vanavond om te voorkomen dat het dan echt weer uit de hand loopt zoals in 2010 echt goed is gebeurd. Uh, er is een alcoholverbod, Er staat met grote borden aan de randen van de pleinen, staat dat uh, aangegeven. Er is een brief gestuurd naar alle wijkbewoners waarin uh, vriendelijk is gevraagd om uh, na afloop van de wedstrijd het Jongbloedplein te mijden. Er staan hekken klaar, al verderop in de straat heb ik die uh, klaargezien. Uh, de ME is uh, al, al besteld, die, die zal in jeeps uh, hier aanwezig zijn. Er zijn uh, politie te paard... Uh, nou, dat is van alles gedaan. Alleen ik sprak met een agent die hier de boel een beetje in de gaten houdt. En uh, die vertelde dat er zaterdag uh, 20 relschoppers zijn opgepakt. En uh, dat de meeste daarvan alweer uh, vrij rondlopen. En daar is toch wel wat onvrede over bij het politiekorps, vertelde hij. Dat mensen die je oppakt voor dit soort uh, narigheid... eigenlijk binnen de kostenkeren weer op straat lopen. En uh, nou ja, de mensen die het tot zaterdag deden... die zijn klaar om het uh, vanavond weer te doen. Er is nog wel meer onvrede. Uh, de politie zou eigenlijk heel graag... veel hogere hekken willen gebruiken... ...om die zijstraatjes van dit plein af te zetten. Dat is namelijk het probleem. Als je als ME dit plein schoonveegt... ...en er zijn allemaal zijstraatjes... ...waar lage hekken voor staan... ...dan komen vanzelf weer nieuwe ruilschoppers ...over die hekken gestiepeld. Zij zouden heel graag veel hogere hekken willen gebruiken. In Frankrijk doen ze dat bijvoorbeeld... Uh, alleen dat mocht niet, want uh, naar verluid zou het er dan te veel als een soort oorlogsgebied uh, uit gaan zien. Nou ja, het is afwachten. Er zijn wel allerlei maatregelen genomen. Maar als ik uh, de uitbaters van het broodjeshuis mag geloven, is het vooral politiepesten Dus zet je politie klaar, dan staan er ook altijd weer mensen klaar om die politie te gaan pesten. Het is afwachten. Steven Emmers was dat, vanuit Den Haag. Gaan we naar Garkov. Daar is het hopelijk wel gezellig. Vanavond ook nog, na die wedstrijd. Dus nog maar even afwachten. Jeroen de Jager, jij bent in het centrum. Daar is in ieder geval nu feest, hè, geloof ik. Het is uh, begonnen hier, ja, het is los. Uh, de supporters die stromen langzaam hier uh, het vrijheidsplein op. Die fanzone die hier is ingericht, uh, die is helemaal ingenomen door de supportersclub van Oranje. Nog weinig Duitsers hier te zien, al zijn ze welkom. Want uh, de oproep van de supportersclub van Oranje is dat die Duitsers ook mee gaan lopen straks op die, uh, in die Oranje parade. Die vanaf hier, vanaf dit plein, vertrekt richting het stadion. Dat zal rond de klok van... Uh, even Rekenen. Kwart voor zeven, kwart voor zes jullie tijd zijn. Dat nemen ze drie uur voor om richting dat stadion te gaan lopen. Dus er worden hier veel toeschouwers verwacht. Nu zo'n nou, paar duizend man. Maar de verwachting van de supportersclub is dat er hier straks 40.000 toeschouwers zijn. En dat komt vanwege het optreden om half zes van Armin van Buren. Wereldberoemd, ook in de Oekraïne, heel populair in Oekraïne. Uh, 20.000 Oekraïners zouden daarop af willen komen. Naast de 15.000 Nederlanders straks en de 5.000 Duitsers, 40.000 toeschouwers hier op dat plein. Uh, Jeroen, ja, Jeroen, zeg maar. Ja, ik begreep dat er, dat, dat er toch weer lege plekken worden verwacht. Daar uh, in het in stadion vanavond. Weet jij er iets meer van? Nou ja, ik weet de exacte aantallen niet. Maar ik zag vanochtend op de Oranje Camping... ...waar er ook nog steeds kaarten in de verkoop. Dus blijkbaar kun je nog steeds... ...ook vlak voor de wedstrijd nog steeds kaarten krijgen. Je ziet ook een, een zwarte markt hier. Dus er zijn inderdaad nog kaarten. En je zult die prijzen direct tegen het moment van beginnen aan van de wedstrijd zien dalen. Dus wellicht dat een heleboel Oranje-fans die hier zijn zonder kaart... ...toch nog ineens zo'n kaart bemachtigen. Maar we zullen het zien uiteindelijk straks... In het ja. Hoeveel lege plekken er zijn. Ja, dat ging vroeger voor 100 euro's uh, de deur uit. De, de en tegenwoordig uh, is het wat minder. Ja, ja, ja je kunt, uh, ik heb, ik heb prijzen gehoord van mensen die uh, bij Denemarken ineens voor 5 euro een kaartje konden halen. Dus jij zit binnen vanavond? Ik zit sowieso al binnen. Ik heb ah, een kaart. Kijk, ja. dat doe je goed. Jeroen de Jager, dankjewel. Okay, en geniet van de muziek daar. Joe! Dit is de Radio 1 Spotzomer. De nieuws en sportquiz. dat doen we vandaag met uh, Jos Verdam uit Hij is melkveehouder. Hartelijk welkom. Welkom. Nou, Hoe is het om uh, melkveehouder te zijn al naar 2012? Nou, nog steeds spannend. Ja, want uh, er zijn nieuwe normen bekendgemaakt hè, door de staatssecretaris. Uh, wat betekent dat voor je bedrijf? Nou, voor mijn bedrijf niet veel. Ik heb een heel vrij nieuw bedrijf. Dus ik doe voldoende aan de meeste normen, verdoe ik wel. Ja, maar je kan nog een beetje uitbreiden ook? Als ik kan nog een beetje uitbreiden, ja. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, kijk of we sowieso, uh, laten we zeggen, de, de, de kas een beetje kunnen uitbreiden. 300 euro, hè, dat is de ja. hoofdprijs. Maar dan moet je wel meer scoren dan 144. Want dat is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet je in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Het voelt wel een beetje als mijn team, dat zeg ik heel eerlijk. En dat komt omdat het die mix is van vernieuwing en ook herkenning. Nou, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik had graag nog een bijdrage geleverd aan het vernieuwde CDA. Ik ben Michel Rog, 39 jaar en ik ben op dit moment voorzitter van CNV Onderwijs en kandidaat eh, Kamerlid voor het CDA. Ja, het CDA heeft de bezem door de fractie gehaald. Bij de eerste 15 mensen op de kandidatenlijst staan acht nieuwkomers. Nieuweling Mona Keizer komt op de tweede plaats. achter lijsttrekker van Haarsmaar Buma natuurlijk. Op nummer 3 staat wel Kamerlid. Dat zou ik niet weten. Dat is Sander de Rauwe. Partijvoorzitter Ruud Petom is erg blij mee. Het uh, heeft het over het team Buma. Dat is een goede mix van vernieuwing en ervaring. Ik ben trots op deze lijst en heb er alle vertrouwen in. dat deze CDA enzovoort, enzovoort enzovoort. Het lijkt wel hetzelfde, hè? Ja. Vraag 2 gaat over de Tweede Kamerlid Ad Kopperjan. Die staat niet op de verkiezingslijst van het CDA. Uh, hij is het ook niet eens met de plaats waarop hij was gezet... door het partijbestuur. Welke plaats was dat? 19. Dat nou, is goed. Patricia de Miliano, nu fractievoorzitter voor het CDA in de Provinciale Staten... staat nu op plaats 19. De sportvraag. Aan de wedstrijd Polen en Rusland gingen gisteren rellen vooraf... Hè, door supporters van beide kampen. Tijdens de wedstrijd bleef het opvallend rustig op de tribunes. Na het eerste doelpunt van Rusland werd wel vuurwerk afgestoken... Maar wie maakte nou die goal? De goal van Rusland? De goal van Rusland. De nieuwe ster van Rusland. Mag je hem ook wel noemen? Ja. Scoorde nee. ook in de eerste wedstrijd. Ja. Nou, ja. meer tips ja. geef ik ja. niet, hoor. Ja, twee goals had ik gescoord in de eerste wedstrijd. Mij. Ja. Ja, nee, daar kom ik niet op. Alan Zaguyev. Ja. Vraag. Vraag vier. Rusland staat nu bovenaan in Pool A. Hoeveel punten hebben ze? Vier. Ja, dat is goed. Uitstekend. Uh, hebben we al een tussenstandje, jongens? Dat zijn er drie, geloof ik, hè? Acht tot... Twee, twee punten nu. Uh, nu een fragmentje. Wie is hier aan het woord is de vraag. Als dat wel zo was geweest, dan was ik zeer teleurgesteld dat het pas na 28 jaar uh, mijn deel was gevallen. Dus dan, dan had ik misschien wel geweigerd. Ferry Mingelen. Gisteren werd bekend dat de NOS journalist welke prijs krijgt voor zijn hele oeuvre. Ja, een journalistieke prijs die wordt eerst aan een uh, verslaggever is gegeven, anders werd hij aan de schrijvende pers ja. gegeven. Ja, maar nou, dat, hoe die dat heet klopt allemaal, maar dat is allemaal ja, geen Dat weet, weet ik niet. Hoe weet je die prijs? Weet ik niet. Nee, de Anne Vondeling prijs. Ja. Meestal wordt hij dus inderdaad toegekend aan uh, bijzondere journalistieke prestaties... in de voorgaande jaren, maar uh, daarvan is dit keer afgeweken... Een, een soort een... hè? Ja, voor ja. hele oeuvre. Uh, bij de volgende vraag, uh, u kent het, krijgt u de kans om de score flink op te vijzelen. Er zijn uh, maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is natuurlijk wie bedoelen we? Als u zo'n antwoord denkt te weten, zegt Stop. u stopt. Enzovoort, enzovoort. Als u het goed doet, dan is het dus het aantal punten voor u. Vier hints dus. We beginnen met de eerste, het gaat achter elkaar door. Vier. Met Ahmed heb ik wel eens een balletje getrapt. 3. Ik beweer dat kaalheid het gevolg is van eetgedrag. 2. Zeg maar ik ben ook naar de Floriade in Venlo geweest. 1. Uh, Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan mijn politieke Een Nieuw Roemer. Dat ja. is helemaal goed. Morales, ik laat ik Jij... het even van de jury over... of dat nou één of twee punten waard ja, is. Dus ik geloof dat ze het met twee honoreren. Er gaan goed. vier vingers omhoog, dus uh, dan kom je op een factor van vier. Um, misschien nog even uitleggen. Morales is onder meer bevriend met Daisy Bouders... en Ahmed Ahmedinejad, dus dat was die Ahmed die genoemd werd. En hij staat bekend op zijn opvallende uitspraken. Zo zouden homoseksualiteit en kaalheid onder Europeanen... het gevolg zijn van hun eetgedrag. Dat is een van de uitspraken van deze Morales. Dat was even op bezoek bij SP-leider Roemer. Uh, vier dus, als gezegd. Uh, dat is de, de factor. Daarmee gaan we zo meteen vermenigd. Het moet op 144 ja, komen. Dat, dat kan maar niet. Reden. Het wordt heel <laughs> lastig, denk ik. De mix van nieuws en sport. De Radio1 Sportzomer. As happy as could be Seventies, Gilbert O'Sullivan, dat is trouwens wel aardig. Op Radio 1.nl kunt u dan de clip ook meekijken als er zo'n liedje wordt gedraaid. En uh, daar zagen we inderdaad uh, jaren 70 meisjes met honden in de weer. <laughs> Get Down, <laughs> zo heet het liedje. Goed, we gaan verder met uh, de nieuwsquiz. De uh, tweede deel met uh, Jos Verdam, de melkverhouder uit uh, Renswouw. Dat wordt uh, best moeilijk, uh, meneer Verdam. Hè? 144 punten, is de scoren. U heeft een uh, nieuwsfactor van vier en er moeten nogal wat vragen worden beantwoord. Wil je daar aankomen aan 144? En heeft 90 seconden. En uh, als u het antwoord niet weet, snel passen. Gaan wij door. Let's go. De nieuws- en sportquiz. Welk D66-kamerlid stelt zich niet meer verkiesbaar? Hij zei Boris van der Hamme. De microfoon is nog niet aan. Tot, welk, uh, tot wat heeft Natuurmonumenten Lutz Jacoby en twee anderen gekozen? Mars. Groenste politicus. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitbreiding van de NAVO-missie tegen wat? Uh, piraterij. Dat is goed. In welke Duitse stad zijn drie trams op elkaar gebotst? Pas. Essen. Welke bank zal de Amerikaanse overheid IED. ruim 600 miljoen dollar betalen... ...wegens schending van handelssancties? Dat is goed. PvdA, SP en welke partij gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aan? Nou SP en GroenLinks. Uitzekend. Welk kaartje blijkt een jaar langer bestaan dan de bedoeling was? Pas. Dat is een treinkaartje. Welke prinses heeft gistermiddag in het paleis het Lode... tentoonstelling Oranje en de Nationale Streekdrachten geopend? Marguerite. Heel goed. Uit een tussenrapportage blijkt dat er nog veel mis is... met het toezicht op welke beroepsgroep? Was advocaten, oud politicus Job Hens staat deze maand op het toneel... met welk CDA-kamerlid... Was. Kathleen Verrier. De inwoners van welke eilanden kunnen binnenkort in een referendum stemmen over de vraag of ze Brits willen blijven? Falkland. Dat is goed. Bij welke bierbrouwer verdwijnen 70 banen? Heineken. Uitstekend. Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij welke treinlijn? AZL. Dat is goed. Welke organisatie gaat onderzoek doen naar de racistische spreekwoorden tijdens wedstrijden Spanje-Italië en Rusland-Tsjechië? Welke bond? UEFA. Heel goed. Ja. We hadden uh, in de eerste ronde factor 4. Uh, nu zijn er 9 goed in deel 2. Uh, Jeroen, 9 keer 4 is. Ja, dat uh, moet ik even van bij. zien. 36 <laughs> punten. <laughs> Wist je dat echt niet? Nee, dat toen al was 36. Uh, nou, dan, dan moesten er nog zeker meer dan 100 bij. Om, ja. uh, maar we wisten het eigenlijk al. dat Het is meer voor thuisverlenging. Maar dit was ook wel heel goed ja. maandag. Zei? Ja, ik een te goed uit. Ja. Ja. En ik vind dat je in deel 2 van de quiz duidelijk hebt laten zien dat je het nieuws wel, uh, wel gevolgd hebt. Dus uh, daar kan je het voorlopig even mee doen. Uh, de normale prijzen gaan mee. Dat is dat mooie boek uh, in ieder geval. Uh, maar helaas, die 300 euro, die zit er niet in nee. deze keer. Nee. Goeie reis terug naar Renswoude en uh, Veel ja. plezier met het bedrijf. Ja. hoi bedankt.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 Barney safe to the show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 Ship will carry to Ze komen uit de IJsland of Monsters and Men, dat was Little Talks. Saab krijgt een nieuwe eigenaar. De autofabrikant, die een tijdje in handen was van Victor Muller van Spijker, ging eind vorig jaar failliet. Maar er werd doorgezocht naar een koper. En in Zweden is zojuist een persconferentie begonnen... waarop de deal bekendgemaakt is. Rolien Kreton volgt die persconferentie voor ons. Rolien, nou, zeg het maar. Wie worden de nieuwe eigenaren van Saab? Dat zijn er meer, denk ik? Nou, de nieuwe eigenaar is National Electric Vehicle Sweden. En dat is een nieuw uh, bedrijf. En een bedrijf speciaal opgericht om Saab over te kunnen nemen. En dat bedrijf is in handen van een Chinees, uh, Chinese energiemaatschappij... en een Japanse uh, investeringsmaatschappij. Um, dat bedrijf krijgt een nieuwe Chinese directeur, Kai Johan Yihang. Ik heb hem zojuist voor het eerst gezien. Hij spreekt Zweeds met een Chinees accent. En um, ja, hij vertelde dat hij een, een passie voor groene energie heeft. En dat hij zich uh, verheugt om, uh, om Saab opnieuw uh, op te starten. En kennelijk met een iets ander soort auto's? Want wat zijn hun plannen met Saab? Precies. Um, de, ze willen echt de aandacht gaan richten op elektrische auto's. Uh, met de afzetmarkt uh, China. Uh, en die auto's die moeten nog steeds in het Zweedse Trollhättan waar ze tot nog toe ook geproduceerd uh, werden. D daar moet de fabriek uh, blijven staan. Maar ze denken dus met uh, de ontwikkeling van deze nieuwe elektrische auto's... om uh, Saab uh, te kunnen redden. Ja, nou heeft Saab ook heel veel schulden. Dus er moet wel voldoende geld mee worden gebracht. Precies. Uh, dat is ook het, het grote probleem. Kijk, uh, de er geschat wordt dat de schuld van uh, Saab anderhalf miljard euro is. En daarbij is natuurlijk ook heel veel geld nodig om die fabriek in en weer op gang uh, te krijgen. Maar ja, de curatoren die hebben toch ingeschat dat uh, uh, dit bedrijf zeg maar het meeste uh, kans maakt om... om uh, uh, Saab weer, um, uh, Saab te kunnen redden. Ja, um, hoe wordt er nou aangekeken tegen deze deal? Want het is natuurlijk al de zoveelste reddingspoging. Denken ze ja. weten dat het nu echt gaat lukken? Ja, kijk het is inderdaad de zoveelste reddingspoging. Dus ze houden met alles rekening. Ik heb al kritische geluiden gehoord. Uh, mensen die zeggen, kijk die markt voor elektrische auto's die is verzadigd. Volvo is daar ook al mee bezig. Uh, dat gaat niet lukken. Maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, er zijn juist nieuwe ideeën nodig om Saap opnieuw op te starten. Uh, de autobranche denkt altijd conservatief, dus uh, juist goed met een, een nieuwe invalshoek. En dit is in ieder geval beter dan uh, faillissement. Oké, okay. Roline Kreton, dankjewel voor dit moment. Het is uh, bijna half twee, hier is Lieselot Thomas.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 Voorzitter Kerstens van de vakbond FNV Bouw is boos op de banken... omdat die na de Vestia-affaire terughoudender zijn geworden... met leningen aan woningcorporaties. Hij vindt het slecht voor de woningbouw en de Nederlandse economie... als het voor corporaties moeilijker wordt om bouwprojecten te financieren. En het Europees parlement wil dat er een onderzoek komt naar nut en noodzaak van peutermelk. CDA-Europarlementariër De lange heeft een amendement ingediend om een einde te maken aan de wildgroei van melkproducten voor peuters. Volgens haar moet het Europese voedselveiligheidsagentschap snel uitzoeken of die echt beter zijn dan gewone melk. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Moet de internationale gemeenschap ingrijpen in Syrië? De spanning loopt op. En de eerste Nederland-Duitsland na de oorlog, hoe ging dat ook alweer? Nu eerst James Blunt.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 Mooi. James Blunt. ja oh. <laughs> beautiful. Ik zit er zo doorheen. Ja, het lijkt toch een beetje toekomstperspectief nu... voor het personeel van Saab. Dat hebben we zojuist gehoord van uh, Rolien Crotond. Failliete autobedrijf wordt overgenomen. Louis Dekker um, zit heel erg in de autobusiness. Volgt Saab in ieder geval al een paar jaar. Een half uur geluisterd naar heel veel Zweeds, begrijp ik. Ja, ja. <laughs> en af en toe versta je dan nog <laughs> ja. een woord ook. Op... Dat Saab natuurlijk. Dat soort ja, dat ja, lijkt ja. een beetje op de extra zending heb ik ook geleerd. Dat was de extra uitzending van de SVT. Dat is de NOS van Zweden. Ja, ja, kijk aan. Ja. Wat we gehoord hebben van Rolien is dat het nieuwe bedrijf zich gaat richten... vooral op elektrische auto's. Dat zou onder Victor Muller, die Nederlander die er ook in zat... in dat hele avontuur, nooit zijn gebeurd. Nee, nee, dat lijkt me echt uitgesloten. Muller is vooral aan het proberen geweest om het oude imago van Saab terug te krijgen. Muller wilde weer bijzondere auto's maken, maar dat waren wel auto's op benzine. En misschien af en toe een keer diesel, maar elektriciteit was die absoluut niet aan toe. Sterker nog... Uh, als ik drie, vier jaar terug ga in de tijd... Autosalon Genève, belangrijkste beurs van Europa... hoor ik Muller nog zeggen... CO2, CO2, hoe interessant is dat, jongens? En dat was op een dag dat bij die beurs... al de deuren van de auto's die daar tentoongesteld stonden zoveel grammetjes, 97 gram, 105 gram, bla bla bla. Het interesseerde hem geen fluit, daar was hij helemaal niet mee bezig. Dus dit is absoluut een hele, hele andere koers. Ja, in de autowereld stond hij daarin niet alleen, want veel merken vonden dat allemaal een beetje... nou, dat, dat zal zijn tijd wel uitduren. Ja. Intussen zie je natuurlijk veel meer er gebeuren op dat gebied, dus veel meer fabrikanten stappen in elektrische auto's. Ja, je vraagt je dan af, waarom doet Saab dit dan ook? Want valt er dan geld mee te verdienen? Ja, er valt op dit moment nog geen geld mee te verdienen. De reden dat Renault en Nissan op dit moment erg aan het pionieren zijn met elektrische auto's en daarin voorlopen, dat heeft vooral te maken met... er is kernenergie in Frankrijk. Dus op die manier kun je tussen aanhalingstekens eh, groen produceren. Want het staat er toch al. Er zit heel veel overheidsgeld in Frankrijk... Eh, in de ontwikkeling van elektrische auto's. Nou, daardoor zijn ze daarmee bezig. In Zweden eh, valt er wat voor te zeggen, zeg ik heel voorzichtig. Het moet nog maar blijken of je er geld mee kunt verdienen. Het is vooral in eerste instantie geld investeren. Maar Zweden is wel een groen land. Een land dat groen wil zijn. Een land met veel vattenvallen. Je kent het bedrijf, elektriciteitsmaatschappij. Ja, ja. Banden met NUON, et cetera. Maar vattenval is weets voor waterval. En je ziet de link al. Een bedrijf dat groen wil zijn, een bedrijf dat op een andere manier... Auto's wil, auto's wil bouwen, past wel bij het land. Ze willen het ook heel anders gaan doen, leg ik zo wel uit. Maar de vraag is, hebben ze de tijd om het op te bouwen. Want voorlopig is Saab vooral een schuldenberg. Ja. Louis, kun je eens uitleggen hoe ze dat anders willen doen? Nou, het is, het is een ingewikkeld verhaal. Maar laten we het simpel zeggen. Jij koopt een Nissan of een Renault, elektrisch. Ja. Dan is die auto weliswaar van jou. Maar de batterijen die in die auto zitten, moet je leasen. Daar betaal je per, per, per maand bedrag voor. <hums> uh, dan moet je ook nog ergens je stroom vandaan halen. Die is in het verleden... Nog wel eens gepromoot, zo van plug maar in, het is gratis. Maar dat is natuurlijk nu ook afgelopen. Oftewel, je betaalt eigenlijk drie keer. Auto, batterijen, stroom. Wat wil Saap nou, als ik het heel simpel samenvat, gaan doen? Saap wil alle drie tegelijk gaan faciliteren. Oftewel, jij koopt een Saap, Dan koop je niet alleen de auto, je koopt ook de batterijen. Die worden in Trollhetten in Zweden geproduceerd. Wordt een speciale fabriek voorgebouwd. Het is nog maar een plan, hè? Maar... Mm -hmm. Wel een leuk plan. En je, en je krijgt dat ook wel als... uh, je krijgt je saapoplaadpuntjes. Oftewel, simpel gezegd, jij rijdt in Engeland met jouw uh, Zweedse saap. En je rijdt op Zweedse stroom. Want ja, die energiemarkt gaat ook open in Europa. Dus we en hebben dan dus het, is het hele circuit in handen. Ja, en, dat, en, dat zou, uh, en je moet alle voorbehoud erbij maken. Want we hebben zoveel wilde plannen over saap gehoord. Maar er is geen enkele autofabrikant ter wereld uh, zover om dit überhaupt ja, nee, te bedenken. Dat, dat is, het is absoluut kan vernieuwend. Het, kan het helpen bij uh, de hele introductie van al die uh, elektrische auto's? auto's dit, dit plan dat het nog meer, nog breder wordt geaccepteerd, ja, de kant op moeten. Ja, ja, nou ja, die, die kant zal het vanzelf opgaan. Alleen, wij denken nog wel eens dat elektrisch rijden een hele grote markt is, en dat weten we, denk pas over een jaar of acht. Uh, kijk, Saab probeert nu dit uh, ook gedwongen door de omstandigheden, want iedereen weet de Europese markt ligt op zijn gat. En als je normale auto's gaat bouwen, raak je ze aan de straatsteden niet kwijt, helemaal niet als de Saab is die vooral als Duur en nou ja, he, je mm -hmm. kunt er allerlei redenen voor verzinnen om het niet te kopen. Dus ze moeten wat anders, zijn gedwongen door de omstandigheden. Volvo is eigenlijk net zijn elektrische plannen op een laag pitje aan het zetten. Omdat ze zeggen, ja, we zijn er wel mee bezig. Maar dat gaat niet 1, 2, 3 geld opleveren. Aan de andere kant zie je dus het andere Zweedse merk nu juist vol erop inzetten. Ja. Dat dit is een cliché hoor, maar de tijd moet het leren. Maar het, het, het is wel... Uh, het moment dat dit geld gaat opleveren ja. is volgens mij nog heel ver weg. Maar er zitten natuurlijk wel diepe zakken achter. Nog één ding. Saap is natuurlijk een merk van, van oudsher al. Uh, heeft een, een flinke opdonder gekregen natuurlijk. Ook door dat hele gedoe met Muller met erbij. Ik bedoel, uh, Kan het merk überhaupt als naam nog overleven? Ja, die naam is ontzettend sterk. Er is een, uh, dat kun je op internet kun je dat heel erg uh, zien op social media, et cetera. Iedereen die ooit in een Saap heeft gereden heeft daar een band mee. En er is één overeenkomst. Mensen die in een Saab rijden vinden dat zij in de meest bijzondere auto aller tijden rijden. Of dat zo is, is natuurlijk altijd discutabel. Maar dat betekent wel dat de, de kracht van het merk heel groot is. En wat is dan de kracht van het merk? Het anders zijn. Het net even wat anders doen dan alle anderen. Nee. Nou, hoe je het ook went of keert. Daar past dit plan, als nou, dit allemaal concreet precies. wordt, natuurlijk heel goed in. Daar moeten we eerst even op wachten. Dankjewel, Louis Dekker. Nog een uurtje of zeven, dan gaan we aftrappen bij Nederland-Duitsland in Garkov. Althans, de spelers van Nederland en Duitsland. En als je dan moet plassen tijdens die wedstrijd, dan kun je het beste tussen de 55ste en de 65ste minuut naar de wc gaan. In alle keren dat Nederland tegen Duitsland speelde, is er in die tien minuten nog nooit gescoord. Daar kwam student Bart Corree achter, toen hij alle duels tussen Nederland en Duitsland analyseerde. En hij ontdekte nog meer. Zo hoorde verslaggever Martijn van der Zanden. En zo klinkt het vanavond ook weer, voor de 39ste keer. Onze jongens moeten volgens Bart als eerste scoren. Als je naar de geschiedenis kijkt, degene die als eerste scoort, wint uh, ja, ongeveer de helft van die wedstrijd Wint die ook. En de kans dat hij dan op verliest is uh, ja, minimaal. Ja, nou, daar dient zich toch een kans aan bij de tweede paal. Op de 13e hebben we dus nog nooit tegen elkaar gespeeld, wel uh, al vaker op een woensdag... Als ik naar het staartje kijk, daar word ik niet vrolijk van. Duitsland wint veel vaker op een woensdag, hè? Ja, woensdag is uh, de favoriete dag, denk ik, voor de Duitsers. Want dan uh, zijn ze het succesvolst tegen ons. Dus dat belooft niet heel veel goed. Kloos achterin en één keer. Nee, hij legt hem meer voor Mula. En dat is 1 Als je kijk naar bijvoorbeeld de tijd. Uh, een wedstrijd die s'avonds begint. Uh, ja, dat is nog... Uh, Aardig in balans. Die hebben even vaak verloren als gelijk gespeeld en verloren. Dus wat dat betreft, daar kunnen we nog een beetje hoop uit putten. Maar de woensdag wordt een lastig verhaal. Weigert de voordeelregel toe te passen en offreert CoQ bovendien voor de overtreding op gele kaart. Nou, Ik denk dat ik zelf het opvallend vond dat, uh, ja, dat het beste presteerde als de scheidsrechter niet kaal is. Dus ja, kale scheidsrechter hebben we nog nooit bij gewonnen. Gelukkig hebben we er eentje met bruin haar. Dus. Wat zegt dat bruin haar? We pakken het er even bij in, in, in je krant. en Dan heb je, heb je een mooi overzichtje gemaakt. Kijk, hier staat het. Pagina 16. Ja, bruin haar. Dan zie ik even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oranje bolletjes, dat betekent dat we zes keer gewonnen hebben. Ja, zes overwinningen met een scheidsrechter met uh, bruin haar tegenover vier nederlagen. Dus uh, dat ziet er positief uit. Goeie dag zeg, dit lijkt op 74 het wereldkampioenschap in München. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Het geweld in Syrië escaleert steeds uh, meer. Volgens de VN is er zelfs sprake van een burgeroorlog. Moet de internationale gemeenschap nu ingrijpen? We vragen het aan uh, Syrië kenner Maarten Zegers. Hartelijk welkom. Dank u wel. Studeerde islamitisch recht in Damaskus en deed voor NRC-verslag van de opstanden daar in uh, Syrië. Uh, Maarten, ja, die uitspraak komt van uh, de chef vredesmissies he, van de VN. En uh, hij zegt: ja, er is eigenlijk sprake van een burgeroorlog. Vind jij dat ook? Um, het is aanvankelijk niet zo begonnen. Het is aanvankelijk begonnen als een strijd van jongeren. Uh, midden twintig, tegen een onderdrukkend regime. Uh, feit is wel dat de meeste van die demonstranten die op straat uh, kwamen... behoorden tot de uh, secte van de Soenitische moslims. Terwijl het regime voornamelijk gesteund wordt door, door Aleuwieten mm -hmm. en ook christelijke minderheden. Dus het is niet zo gemotiveerd, maar het is wel zo dat die lijnen zo liggen. Uh, dus dat er duidelijk twee uh, partijen zijn in het conflict... Maar de VN loopt altijd op eieren als ze dit soort uitspraken doen. Uh, het feit dat ze dat nu doen, kan je dan zeggen van dat ze het gelijk aan hun kant hebben? Ja, de, de, je hoeft niet echt te spreken over gelijk of niet gelijk. En ik, ik geloof dat het ook helemaal niet belangrijk is... of je dit nou een, een burgeroorlog noemt of, of geen burgeroorlog. He, of Rwanda nou een genocide was of niet een genocide... Het is gewoon heel erg en er is duidelijk sprake van geweld. En daar moet een einde aan gaan maken. In plaats dat we over deze definitie gaan praten. 14.000 doden. Afgelopen vijf dagen zien de VN-waarnemers steeds meer geweld. Ook bombardementen van burgerwijken. Het lijkt onbeheersbaar. Um, ja, het, er moeten ze dus een hoop uh, veranderen. En, uh, en ik ben ook uh, dat, voor uitbreiding van die, uh, van die vredesmacht. of die, die waarnemersmissie van de VN. Uh, met een drie- of viervoud, dat ze echt op bepaalde plekken vast komen te staan... en dat ze dus kun kunnen controleren wat, uh, wat er gebeurt. Om te zorgen dat het moet stoppen. Maar uitbreiding zeg je, wat, gewoon in, in aantallen vooral. Niet, ja. niet qua mandaat, dat Kijk, ze mogen terug gaan schieten of zo. Nee, nee, dat niet. Ik ben zeker niet voor gewelddadig ingrijpen. He, je hebt nu 300 waarnemers. Ja, dat is genoeg om één dorp in de gaten te houden. Dus je zult het toch uh, misschien wel met tienvoudigen moeten hebben... en op bepaalde plekken stationeren. Dat ze dus maar waarom de... geloof je nog steeds in waarnemers? Omdat er geen andere optie is. We hebben natuurlijk al gehad over ingrijpen met geweld. Maar ik ben er sterk op tegen. Niet alleen omdat het dus een politieke keuze is. Ze zeggen wel, we moeten beschermen. Maar je maakt gewoon een politieke keuze tegen de voorstanders van Assad en voor de rebellen. Mm -hmm. Maar ook omdat wij eens moeten luisteren naar wat die mensen op straat zelf zeggen. Die oppositie in Syrië zelf, die roept ook niet om ingrijpen. Die willen bewapening van het vrije Syrische leger. En niet dat er een bezettingsmacht komt in Syrië. Nee, maar, maar uh, je, dus je wil dus niet dat de internationale gemeenschap zich mengt in het conflict. Uh, dat wel, maar niet op een manier met geweld. Wat alleen nog meer doden tot gevolg uh, zal hebben. En ja. dat hebben we natuurlijk gewoon gezien in Libië en in Irak. En zeg je daarmee ook dat dus de wreedheden die worden begaan. dat die echt door beide partijen worden begaan? Want het, het beeld leeft natuurlijk dat het heel erg uh, de milities van Assad zijn. Nou, ik zal, ik zal je vertellen. Ik heb drie dagen geleden contact gehad met een vriend van mij. in, uh, in de, in de banlieue van, uh, van Damaskus. Mm -hmm. Een heel onrustige uh, omgeving. En uh, er was op één nacht. door de rebellen die daar zitten. op alle checkpoints. Uh, zelfs tot in het centrum van Damascus toe... aanvallen uitgevoerd op het leger. Nou, dat is dus geweld van de rebellen. Die trekken zich vervolgens terug, want dat zijn echt guerrilla's. Mm -hmm. En vervolgens begint het leger begint te schieten... met tanks en artillerie op, op die gebieden... waar ze denken dat die rebellen zitten. En dat zijn dus woonwijken. Ja. Dus die rebellen die zeggen wel van ja, we beschermen de burgers. En dat geloof ik ook allemaal wel. Maar ze trekken wel het vuur aan van de troepen ja. van Assad. Maar, maar, maar de VN zegt ook dat uh, Assad, uh, althans zijn regime, uh, kinderen inzet als menselijk schild. Dat zeggen ze toch niet zomaar? Uh, nou, die uh, berichtgeving heb ik niet dat eerste hand ontvangen. En je leest natuurlijk een hoop op Facebook. En de politieke activisten hebben natuurlijk een eigen programma. Hmm. Maar die... dit staat in een VN-rapport, hè? Ja, wat die anders. zullen toch ook met dat soort mensen gepraat hebben? Nou ja, of het met eigen ogen gezien misschien. Nou ja, kijk, het feit dat er Christen, uh, uh, kinderen worden opgepakt en mishandeld, dat is niet nieuw. Ja, die, die revolutie is zo begonnen in Derra, hebben kinderen uh, graffiti op de muur gespoten, dat ze zeggen van Assad moet weg. Nou, die zijn opgepakt en gemarteld en dat is eigenlijk de oorzaak voor de onrust daar. En we hebben daarna natuurlijk ook het verhaal gehad van Hamza El Gatib die gemarteld was en uh, die uh, die slagpartij in Hula waar kinderen zijn mm -hmm. omgekomen. Uh, dat kinderen het slachtoffer worden en, en ook uh, gewelddadig behandeld worden... dat staat allemaal buiten, buiten kijf. Hè. En de, dit rapport van de VN is daar een bevestiging van. Van iets wat we eigenlijk al weten. Maar dat kinderen op tanks zouden worden gezet... en om zo vervolgens een dorp binnen te rijden... Uh, dat heb ik niet gehoord uit de eerste, uit de eerste bron. Nou, hij heeft ook chemische wapens, hè, daar zat. Tenminste, het regime heeft dat in handen. Gaat hij dat inzetten ook, denk je? Nou, dat lijkt me niet. Dan zou hij wel echt een hele grote fout begaan. Hè. Want het geweld wat nu uh, gepleegd wordt, is voornamelijk met conventionele wapens. En het is heel verschrikkelijk en heel erg. Maar het is nog wel iets anders dan chemische wapens, ja, verboden hmm. wapens, in hmm. te zetten tegen je eigen burgerbevolking. Ja, maar ja, goed, tot, tot nu toe heeft hij ook niet geschroomd om, om de dingen te gebruiken. En, en laten we zeggen, want jij pleit voor de diplomatieke weg nog steeds. En voorlopig leidt dat ook tot niks? Um, nou, eerst over die chemische wapens. Ja, als hij dat doet, dan schendt hij dus gewoon uh, bepaalde conventies. Ja. En net zoals Saddam in Halabja gedaan heeft. Dat wordt gewoon zijn einde. Dat pikken uh, ze echt niet meer. Dan gaat hij echt een stap te ver. En uh, waar ik voor pleit... Wie, wie is ze dan in dit geval? De, de Syriërs zelf? Of? Ja, ja, dan gaat het regime echt een stap te ver. Hmm. En waar ik voor pleit... Omdat er zijn nu zoveel uh, verhoudingen op, op, op scherp komen te staan... dus tussen geloofsgemeenschappen, tussen families en ook binnen families dat naast na, een na uitbreiding van die vredesmissie... dat er bepaalde commissies worden opgericht op lokaal niveau... om te gaan onderzoeken waar die vermisten zijn... Uh, wat er met die doden gebeurd is, om die verhoudingen te herstellen. Kijk, mensen worden vermoord... en de regering geeft niet eens de lijken terug. Hè, hoe kun je nou uh, een politiek proces beginnen... als je niet eens kunt rouwen om je eigen doden? Maar willen ze dat wel? Pardon? Willen ze wel een politiek proces? Nou, er moet toch een oplossing komen... Als het zo verder gaat, het is gewoon een padstelling. Ja. Die rebellen zijn niet sterk genoeg om het regime omver te werpen. En het regime is niet sterk genoeg om die rebellen uh, daar een einde te maken. Maar, maar de internationale gemeenschap stuurt aan anderen naartoe, uh, toch niet de eerste, de beste, uh, die, die breekt er ook niet doorheen, lijkt het. Nee, omdat met het regime dus eigenlijk gewoon geen dialoog mogelijk is. Die maar... denken alleen maar in termen van. Uh, eigen macht behouden en niet in termen van concessies. Ja. Maar goed, dat, dat zal dan toch niet veranderen? Wat, wat er dan ook verder gebeurt? Nee, er zal dus inderdaad geloofwaardige druk moeten worden uitgeoefend. En uh, uh, ja. dus achter de hand. En dan vervolgens uh, dat, dat, dat land zo dusdanig controleren... dat, er, ja. dat het geweld betegeld wordt. De, er zijn ook experts die zeggen van die strijd... Uh, hier ook op Radio 1, die strijd moet gewoon uitwoeden... voordat er eindelijk echte diplomatie op gang kan komen. Ja, dat vind ik nogal een cynische opmerking aan. Ja, dat vond ik eigenlijk. ook. Uh, maar maar... Ho hoe ver moet het gaan, hè? Dit, We zijn nu uh, meer dan een jaar verder. 13.000 doden. En het is weer elke dag natuurlijk beperkt van 10, 20 doden. Het is geen Irak waar uh, 10.000 doden zijn gevallen. Maar als er geen uitzicht is op verbetering... dan is het dus wel elke dag weer uh, tientallen doden erbij... En dat zal toch moeten stoppen? Want als dat niet stopt... dan glijdt het dus inderdaad langzaam af naar een sectarische en een burgeroorlog waar echt iedereen bang voor is. Ja. Even nog, je moet me zeggen of je dat nog wil vertellen of niet... begrijp je, begrijpt, jouw vriendin is van Syrië? Ja. En die is nu daar ook nog? Nee, nee, die zit in Wenen nu op dit moment. Maar die zou je heel graag hier willen hebben en dat kan niet, geloof ik, hè? Ja, dat is lastig met immigratiewetgeving en dergelijke. En die volgt daar natuurlijk het nieuws op de voet ook, want familie daar... Nog ja, ja, we zijn natuurlijk allebei persoonlijk betrokken bij uh, wat, er, wat er aan de hand is. Ja. Dus uh, we wachten met spanning af ja. en we hopen op het beste. Zoals eigenlijk de hele wereld natuurlijk. Ja. Hartelijk denk ik dat je uh, daarover kan vertellen hier. Maarten Zegers hij studeerde islamitische rechten in Damaskus... en deed voor NRC verslag van de opstanden daar in Syrië. Good so why Casuals. Je ziet u weer, Tom van het Hek. Uh, zometeen na tweeën dan gaan de telefoonlijnen wagenwijd open. Want dan kunnen mensen weer zeuren, zeveren en ja, wat nog meer. Ah, nou, het valt allemaal wel mee. Hè. Ze mogen allemaal klagen. En hebben mensen bellen ook met klagen. Maar ook met hele allerlei zinnige uh, toevoegingen. Wat zou kunnen, wat anders zou kunnen. Met het programma, met de opstelling natuurlijk. Of ja. Kuiter bijvoorbeeld in moet. Of nou juist niet. Of Affelight toch moet spelen. Nou goed, ga maar door. De, uh, eigenlijk elk soort van onderwerp waar mensen even over willen klagen... wel een beetje gerelateerd natuurlijk aan de Radiosportzomer. Daar kunnen ze voor. Bellen. En dat doen ze gelukkig uh, dagelijks op uh, 08 1101 moet ik natuurlijk zeggen. 0800 01 01. En dan uh, gaan wij zo iedereen weer te woord, staan En rond de klok van half zes zenden we dan weer uit... Uh, wat een beetje zo de samenvatting van het geklaag is. 0800-1101. Uh, nou, even een paar seconden wachten. En dan zit ik klaar en dan uh, ja, bellen. we gaan rennen. Oké, oi. Oké, Tom is onderweg naar de studio. Die anderen dan voor de klaaglijn. En wij gaan verder praten... Over dat treffen van vanavond. Want uh, dat tussen Oranje en de aardsvijand uh, Nederland-Duitsland. Ook in 1974, 1988, 1990 waren dit beladen wedstrijden. 1992 trouwens ook nog wel, alleen iets minder beladen misschien. Maar hoe ging dat nou vlak na de Tweede Wereldoorlog? Het klonk er in ieder geval zo. In de tweede speeltijd jaagt de sneeuw zo mogelijk nog harder over het veld dan in de eerste. Maar dat kan het elan van onze ploeg niet verminderen. Elke Duitse aanval loopt vast in de verdediging. Maar dan komt zes minuten na de rust het eerste grote moment voor Oranje en zijn duizendkoppige aanhang. Lenstra weet een schot van een der andere aanvallers juist dat tikje te geven dat nodig is om de Duitse keeper te passeren. En dan, enfin dat ziet u wel. Jurit van der Voren, sporthistoricus. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer was dat, deze eerste Nederland-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog? 1956. Dus het heeft elf jaar geduurd voordat Nederland en Duitsland... voor de eerste keer na de Tweede nee. Wereldoorlog weer een officiële interland tegen elkaar speelden. Ja, en durfde te spelen, denk ik ook, of niet? Het heeft heel lang geduurd. Nederland was daarbij opvallend traag in vergelijking met de rest van Europa... om die sportieve contacten weer aan te knopen. Bijvoorbeeld Zwitserland was er in 1950 weer zover om te gaan voetballen tegen Duitsland. En Duitsland was in 1954 al wereldkampioen geworden. Met voetbal dus twee jaar voordat Nederland voor de eerste keer weer aandurfde. Ja, dus Nederland was echt de laatste in de rij. Het um, Gaat niet alleen over vriendschappelijke wedstrijden. Dit zijn Nederland en Duitsland door Loting uh, dan niet aan elkaar gekoppeld in die tijd? Of? Nou, nu was... Als het gaat om het herstel van die sportieve betrekkingen in Nederland... ...in die tijd gelukkig zo verschrikkelijk slecht met het nationale elftal... ...dat ze geen enkele kans maakten om op een groot toernooi ja. tegen de Duitsers te spelen... ...omdat ze überhaupt niet eens meededen aan de kwalificaties daarvoor. Dus die kans was er niet. Hè. Vandaar dat Nederland dus niet tegen Duitsland speelde in 1954. Dat ja. was er niet bij. In 1950, het WK in Brazilië, was Duitsland trouwens nog wel in de band. Dus als Nederland daaraan had meegedaan wat ze niet deden... ...dan hadden ze dus sowieso Duitsland ontlopen. Ja, in 1956 dus die eerste wedstrijd. Uh, kunt u iets vertellen over de sfeer, hoe die, hoe die toen was? Was dat grimmig of was dat inmiddels op sportief gebied echt voor de verleden tijd al? Het was in feite een vorm van opluchting dat het eigenlijk zo lang heeft geduurd... maar dat het dan toch voorbij was. Oh. Met name in de grensregio's van Nederland, dan heb je het over Limburg en Groningen... Uh, ...Gelderland, die waren er al lang aan toe om tegen Duitse ploegen te spelen... ...omdat ze die mensen gewoon goed kenden. Ze woonden vlakbij. Van Buren, ja, ja. Aken was dichterbij dan Amsterdam. Dus vandaar dat ze graag tegen de Duitsers weer wilden spelen. En het is ook op regionaal niveau eerst begonnen dat er weer ontmoetingen waren. En na jaren en na jaren ging de KNVB eigenlijk een keer zoveel om dan tegen Duitsland te spelen. Maar er was enorme belangstelling voor, want er waren duizenden mensen vanuit Nederland die naar Duitsland wilden om die wedstrijd te gaan bezoeken. En ja. ook in Duitsland was er heel veel belangstelling. Oké. Okay. Uh, ja, want dit blijft toch een burenruzie uh, in Düsseldorf gespeeld. Wat was de uitslag? 1-2. Twee. twee keer Abel Lenstra die scoorde en op het laatst kwam du Duitsland nog dicht in de buurt. Door, uh, door een grote blunder in de verdediging van Nederland. Maar toch was het hun achtste opeenvolgende nederlaag. voor de Duitsers als heersend wereldkampioen. Dus ze zaten er wel behoorlijk mee in hun maag in Duitsland... dat ze die wedstrijd hadden verloren. Ook al was het vriendschappelijk. 2-1, daar zouden we voor tekenen. van der Voorn, bedankt hiervoor. Uh, wilt u met ons in contact blijven dan, dan gewoon de radio aanhouden. Natuurlijk twitteren kan met hekje R1 Sportzomer. Mailen sportzomerradio 1nl En dan is er natuurlijk de site radio1.nl waar ook uh, leuke prijzen te winnen zijn met allerlei leuke quizjes. In het volgende uur hebben we het mediaforum. Oranje op het EK voetbal. Wat kun je dan? Dan wil je de bal geven van Schitter schitteren de bal! En dan gaat Verpersie scoren. Gewoon bang, geef je visitekaartje af. Vanavond om kwart voor negen is het de rop of de ronde. Rob op 18 meter van de goal. Rob, we gaan we schieten, gaan we scoren, Rob we... De kraker. Nederland-Duitsland. Goeie snijden of Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Luister de Radio 1 sportzomer en mis niks van het EK. Together, op Radio 1.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 Nou, de slimme verzekeringscheck voor iedere ondernemer. Ga naar deltaloid.nl slash app Kritisch op het juiste moment. Deltaloid. Voet de geest met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Op 15, 17 en 19 juni. Twee filosofische kleurrijke stukken die verder veel verschillen. Het dramatische, indrukwekkende lied van Erde van Mahler... en de kleine, vrolijke achtste symfonie van Beethoven. De zin van het leven in het concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl.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 Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat... hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook? Wildegansen.nl Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek... en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Dit is Radio 1.